10 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal.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 worden afgewenteld op de kleine spaarders. De NS heeft op grote schaal de Nederlandse belastingen ontweken... door een constructie via Ierland. Het bedrijf bevestigt een verhaal van de Volkskrant over die belastingroute. Een Iers dochterbedrijf van de NS kocht voor 1,7 miljard euro aan materieel... zoals InterCities en sprinters. Die werden vervolgens aan de NS in Nederland verhuurd omdat de winstbelasting in Ierland veel lager is dan in Nederland... spaarde het bedrijf 250 miljoen euro uit. Dennis zegt dat dat gebeurde om concurrerend te kunnen zijn. Het ministerie van Financiën wist ervan, maar kon er niets tegen doen. Het weer, stapelwolken en flinke zonnige periode. Het is overwegend droog en het wordt vanmiddag een graad of 19. Morgen kan er plaatselijk wat regen vallen. Het wordt dan een graad of 20. De dagen daarna wat meer zon en nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Awb verkeersinformatie viel op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort bij knooppunt Vaanplein, 3 kilometer. De weg is tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Vaanplein... helemaal afgesloten na een ongeluk. Verkeer richting Europort kan vanaf knooppunt Ridderkerk... beter omrijden via de Van Brineoordbrug over de A16, de A20 en de A4. Ziggo zakelijk introduceert Office Plus...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 Ga daar niet mee akkoord. Kies partij voor de dieren. Ik eet je leiden! telletje pakken! Als je inspiratie zoekt voor een dagje weg, kun je er eigenlijk niet aan voorbij. je toeren door Nederland! De spoordenwinkel van NS. De plek voor de voordeligste treinuitjes. Zoals deze maand Burgers Zoe in Arnhem. Nu een toegangskaartje plus een treinreis voor maar 20 euro. Dat is maar 1 euro voor de trein. Laat je verrassen op spoordewinkel.nl Kop vandaag trouw en ontvang gratis het filosofieboek Nietzsche. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Bijna vier minuten over tien. Welkom terug bij de nieuwshow. Over een klein half uur is Arie Storm, onze recensent van dienst. En normaal gesproken praat hij u en ons bij over de literaire nieuwtjes. Maar deze keer hebben we zelf een nieuwtje. Want we presenteren u onze boekenrecensent die het gat dat Pieter Steins achterliet gaat opvullen. Het is Onno Blom. Goedemorgen, Onno. Goedemorgen Peter. Mensen, zullen je naam een beetje kennen van de man die al erg veel te lang bezig is om de biografie van Jan Wolkers te maken? <laughs> ja, dat ga ik alleen maar erger maken, <laughs> dat idee. Ja, dat, want heb je dan nog wat tijd om boeken te lezen? Het is of boeken lezen of uh, die biografie maken. Ja, Peter, wat zal ik zeggen? Ik, ik uh, lees die boeken toch wel, hoor. Je moet ook een beetje van de actualiteit op de hoogte blijven, ook als je die met de boeken van Wolkers vergelijkt. Dus ik doe het graag. Ja, en we zitten ook precies aan de opening van het boekenseizoen, Manuscripta, dit weekend uh, in Amsterdam. Uh, wie, ja. zou, wie zou jij eens even in het zonnetje willen zetten daar? Nou, ik vind het vandaag is het 1 september, dat is de verjaardag van WF Hermans. Dat weet ik zo goed, omdat dat ook mijn eigen verjaardag is. Van harte gefeliciteerd! Ja. ja, je belt mij gewoon op een geweldig moment. <laughs> de ouderdom longt. Um, en dit najaar is uh, De Donkere Kamer van Damocles uh, het boek wat uh, de CPMB in de actie Nederland leest heeft opgenomen. En dat vind ik een prachtige keuze. Dat is één van de klassiekers van de Nederlandse literatuur, dus ja. daar verheug ik me zeer op. Ja. En dan nog even het beste boek dat je het afgelopen jaar gelezen hebt. Het is misschien niet heel origineel, maar ik was buitengewoon onder de indruk van Tonio van AFTH uh, ja. van der Heide. Goed, uh, je komt over twee weken hè, voor het eerst. Ja. Ben je, ja. Al, uh, ben je al bezig? <laughs> Ik heb vandaag ja gezegd. en nu moet ik al Kijk, bezig zijn. Ja, ja, ja, nodig, dan, ja. Dat, dat eisen wij van jou, deze ja, enorme ja, toewijding. Nee. Ja. Ik, begrijp, ik begrijp dat het allemaal nodig is. Uh, je moet dan een beetje naar de actualiteit kijken, ook begrijp ik. Ja. En over twee weken verschijnt de dichtbundel van Gerrit Komrij. Um, het yeah. nagelaten werk. Ja, de, okay. Het manuscript lag op zijn bureau na zijn dood. En uh, die wordt uitgegeven over twee weken. En daar zal ik ongetwijfeld iets nou, over zeggen. goed. 15 september dus. Over twee weken ben je voor de eerste keer hier bij ons. Nou ja, in ieder geval als recensent. En een hele fijne verjaardag toegewenst. Dankjewel Peter. Okay. Ik me erop. Hoi. Okay. Dag. Goed, over twee weken dus. Onno Blom. Over 10 minuten aandacht voor dialecten in Nederland en daarna, zoals aangekondigd, Ariston met de boekenrubriek. En tegen kwart voor elf een portret van het gezinsleven in de jaren zeventig, gemaakt door schrijver Hugo Hoes. Maar goed, we beginnen nu met een van de grootste sporten in ons land: vissen. Ik ben gewoon helemaal verkarperd. Het is een uitspraak van een van de personages uit de documentaire Vissen, die sinds afgelopen donderdag te zien is in tien filmtheaters. Deze documentaire van de broeders Pieter Rim en Maarten de Kroon gaat over de sportvisserij in Nederland. Ze volgen een aantal van de anderhalf miljoen sportvissers die ons land rijk is en laten daarmee een goede doorsnee zien van de vissersbevolking, afkomstig uit alle lagen van de maatschappij. Over die documentaire gaan we praten met een van de broers Pieter Rim en met twee hele jonge sportvissers, 14 en 15 zijn ze, uit die documentaire. En dat zijn Hugo van Gelder en Lucas Bakker. Hartelijk uh, welkom uh, allemaal. Ik ga eerst eventjes uh, naar uh, Pieter uh, Rim. Uh, ja, anderhalf miljoen sportvissers. Ik dacht, dat is een half miljoen meer dan voetballers. Wist u dat eigenlijk toen u aan die documentaire begon? Tijdens onze research kwamen we tot ontdekking dat er inderdaad meer mensen vissen dan voetballen. Dus je zou, zou kunnen zeggen volksport nummer één. Ja. heel veel mensen weten dat niet. Vissen jullie zelf ook? Uh, ja. Ooit als jochie uh, ja. mocht ik verplicht mee met mijn vader. Oh. Toen ik een jaar of tien uh, was. Maar al heel snel had ik dat wel gezien. Want het ging, mij, het ging mij niet snel genoeg. Nou, en eng hè. Zo'n beest toch van de haak afhalen? Dat, uh, nou, dat kan ik me niet meer precies herinneren. Maar ik nee? weet wel dat ze monsterachtig groot uh, waren. Ja. Ja. Maar goed, jaren geleden toch was ik daar heel gefascineerd door. Van, en eigenlijk de vraag van, waarom gaan mensen nou vissen? Wat brengt mensen nou naar de waterkant? Ja. En de film Vissen die gaat niet zozeer over vissers en de hengelspoort. Vissers die vangen vissen. En wij als filmmakers ja. hebben die vissers gevangen. Ja. Dus wij waren geïnteresseerd in die visser. Wat beweegt nou die visser? En hoe hebben jullie die gevonden? Want het zijn uh, hele diverse types, hè? Praten, zoeken langs de waterkant. Hangen langs de waterkant. Mensen tegenkomen. Uh, een vast punt. We gingen iedere keer naar de Noordpier bij Wijk aan Zee. Ja. Rondhangen, kijken, nou, ze Daar ze op die zee, zeebaars staan te wachten. Daar nou, zijn ze ja. op de zeebaars ja. te wachten. Uh, uh, daar kom je multicultureel Nederland tegen. Uh, ja. Schouder aan schouder. Iedereen die staat daar. Uh, door de polder heen struinen. Praten met hemelsportverenigingen. Uh, uh, tips krijgen. Je moet met die moet met die praten. En dan krijg je tips. En dan kom je bij een visser. En dat blijkt dan een hele goede Want het visser. beeld is altijd... Uh, de, een visser die is alleen maar aan het vissen... omdat hij gewoon niet thuis wil zijn. Het is het beeld. Dat wordt gezegd. En er zijn natuurlijk ook wel mensen die dat best lekker vinden om even weg te zijn van huis. Misschien soms in hetzelfde geval vindt de vrouw thuis dat ook wel even... Sommigen oh, zeggen dat ook expliciet in die documentaire. Een, een vlucht. Het hek gaat even open. Je mag ja. er even uit. Ja. Uh, maar goed, die vrouw die heeft op dat moment ook tijd om haar eigen ding te doen. Misschien is uh -huh. er dan wel sprake van een win-win situatie. Ja, maar er is ook een vrouw in jullie documentaire. Ja, natuurlijk. Er vissen heel veel vrouwen. Uh, Anja Groot komen we tegen. Een geweldige vrouw is dat, zeg. Anja Groot heeft net Nederland aan de bronzen plak van maar de, de wereldkampioenschap ja, geholpen. Ah. En Anja is super fanatiek. Die moet en zal die grootste vis vangen. Maar toen zag ik die vrouw bezig. en uh, Die heeft dan zo'n hele bak. En dan zegt ze, hier heeft ze dan maaien. En dan zegt ze als je ze nog even een tijdje lang buiten de koelkast laat staan... dan wordt het dit. En dan heeft ze uh, zo'n bak met allemaal van die vriemelende beesten. Dat denken de meeste vrouwen zo. denken. denk daar moet ik toch helemaal niet aan denken. Dan en dan, moet dan je de wurmen door. <laughs> ja. Dat is wat. Om, om die wat vis te vangen. Smerige, wat een smerige boel. Hoe heb je trouwens deze leuke jongens gevonden? Hugo van Gelder en Lucas Bakker. Ja, via een visgids in Amsterdam, die raakte we in gesprek mee. En die heel veel mensen kent. En die zegt, nou, je moet met Hugo en wat zei hij over ze? Die zei, dat zijn absolute toppers. Die jongens zijn fantastisch, die gaan er helemaal voor. En toen, Hugo, weet je nog dat ik kwam vragen? Van, willen jullie meedoen? Dacht je meteen van, ja, hartstikke leuk? Of, nou, weet ze net nog niet. Vertel eens. Het eerste wat ik gelijk dacht was... Een beetje dichter bij de microfoon zitten, ja. Het eerste wat ik gelijk dacht, dat was van... Dit is gewoon supervet. Het, ja. het leek me zo vet dat we gewoon in een documentaire ja. zaten met het vissen. Gewoon hetgene wat we het liefst doen. Ja, en want doen jullie dat al lang? Ik, uh, ja, ik doe het denk ik al sinds mijn vijfde ongeveer. Ja. En Lucas die doet het volgens mij ook al hartstikke lang. Wat het, viel. Het, het leek mij dat jullie echt gezworen kameraden zijn. Zijn jullie altijd met z'n tweeën op pad, Lucas? Nee, dat is uh, eigenlijk niet waar. Want uh, we wonen een, uh, een aardig afstandje uit elkaar... Dus uh, het is vaak gewoon in vakanties dat we elkaar... Uh, okay. Maar dat houdt het gewoon leuk om af en toe met elkaar uh, te gaan vissen. En uh, zo'n groot beest uit het water halen, vind je dat op geen enkele manier eng? Nee, totaal niet. Dat gaat net de jaren. Dan word je daar handig in en dan uh, heb je daar geen problemen meer mee. Ja. Waarom gaan jullie eigenlijk vissen? Uh, bij mij is het vooral gewoon voor de, ja, voor de kiks toch wel. Als je, je hebt zoals veel vissers die gaan naar een dobbertje lopen staren... Maar ik vind als je zo'n zo grote snoek of snoekbaars of wat dan ook. gewoon zodra je die haak zet. en ja, gewoon de sport eraan. dat geeft zo'n zo kick. Daar, daar doe ik het voor. En wat is dan exact de sport? Ja, gewoon, gewoon de vis uh, ja, binnenhalen natuurlijk. En gewoon het gevoel van hoe, hoe sterk zo'n beest in, uh, in het water. Uh, wat heel veel mensen zoals vroeger. toen ik net begon met vissen in de kleinste slootjes. zwemmen we vaak de grootste vissen. en dat had ik nooit gedacht. Uh, nee. Vooral zo'n snoek. Want jullie halen daar op een gegeven moment, uh, Hugo, echt de ene snoek na de andere uit het water. Ik, ja. dacht, ik dacht nog van nou, was dat nou toeval? Of? Um, nou ja, het leuke was zelfs dat de eerste keer tijdens de opnames hebben we geen één vis gevangen. Uh, ja. De dacht je shit we, zeg. We, we zijn heel ja. de ochtend zijn we bezig geweest. En ja, we hebben wel wat vis gezien, maar voor de rest helemaal niks. En uh, ja, we gaan de tweede keer vissen. En bij de tweede worp heb ik gelijk al... Ja, een van mijn grootste vissen die ik ooit heb gevangen. Hoe groot was die? Uh, die was 90 centimeter. Dat hè? is echt groot zeg. En uh, ja, die dag had ik daar er dan twee van. En uh, ja, in totaal hadden we die dag elf snoeken. Ja. En uh, ik, denk dat we, ik denk dat we twee of drie uur bezig zijn geweest. Vind je het nooit zielig voor die beesten eigenlijk? Ja, eigenlijk denk je daar niet zo over na. Maar denk er eens maar, over na dan? Ja, ik weet niet. Eigen, ja, aan de ene kant is het wel zielig, maar... Het is een beetje moeilijk omdat... Uh... Maar jullie halen dat haakje weer uit die bek... en dan zet je hem weer terug, hè? Ja. ja. Toch? Altijd? Ja. ja, we zetten alles eigenlijk terug, ja. Uh, waarom? Je kan toch ook... Wel wel snoep kan je niet eten, nee. hoor. Toch? Het kan. Uh, ja, het kan. kan. Ik zou niet weten of het lekker is, maar het is gewoon... Het mooie eraan is, je, je vangt zo'n vis. Je hebt er sport aan gehad. En eigenlijk is het, het mooiste moment nog van het vissen... is als je de vis weer terugzet en je ziet hem weer wegzwemmen gewoon de, de, de gedachte erbij dat je hem nog een keer kan vangen... dat hij misschien groter is. Maar, maar, maar nog even, denk je dan nooit... Nou ja, da, daar zwemt hij wel, maar hij heeft toch een flinke jaap in zijn lip ja dat, ja, dat hou je er altijd weer uit. En vaak zijn de wondjes in zo'n bek... dat is hetzelfde als wanneer jij een klein schaafwondje hebt... als je langs de muur gaat met je vinger. Denk je dat dat het is? Eigenlijk is de wond die zo'n haak uh, nalaat, is eigenlijk... Bijna niks. Het ja. is een mini puntje. in het ideale geval. Als hij in zijn lip zit. Maar lang niet alle haken zitten echt in de lip. Dat gaat ook wel eens een stukje dieper. Dat gaat inderdaad ook wel eens een stukje dieper. En daar heb je dan weer uh, speciale tangen voor en zo. Om de haken daar uit te krijgen zonder dat er iets beschadigt. Ja. Nou, er wordt in die... Want jullie hebben natuurlijk ook die hele film uh, gezien... He, tenminste, ja. Dat neem ik aan. Er wordt op, ook daar wel op het eind van die film, gaan jullie daar ook wel op in, hè? op die vraag van ja, in hoeverre lijden vissen pijn? En heeft iedereen er weer een heel ander idee over? Hem? Nou, ja, we vonden dat een uitermate belangrijke ja. en relevante vraag. Hoe beleeft die vis dat? Ja. Uh, die haak. Die visser vindt dat natuurlijk prachtig, maar hoe beleeft die vis dat nou? Uh, nou, er is uitgebreid onderzoek gedaan in de loop der jaren en dat bracht ons bij professor Flik aan de Radboud Universiteit ja. in Wageningen. Die heeft heel natuurlijk onderzoek gedaan. Beleeft die vis pijn en beleeft die vis stress? Nou, het blijkt dat zo'n vis eh, zeker een ontwikkeld zenuwstelsel heeft... en die vis die beleeft daar inderdaad iets aan. Ja, die knipt dan een stukje van kunnen, zijn staart af, ja. Je, je zou kunnen spreken dat die, uh, dat die vis stress beleeft. Maar de vraag is of die pijn heeft. De vraag is of het zenuwstelsel van een vis... en of een vis in staat is tot lijden... zoals een hond of een kat of een mens dat doet... die vraag is niet duidelijk uh, beantwoord. Nee. Wat wij wel gemerkt hebben... je duikt in die film letterlijk en figuurlijk... Ja. je ontmoet al die vissers... Dat we gemerkt hebben dat die visser eigenlijk een ongelooflijk respect voor die vis heeft. Die is daar heel voorzichtig mee. Ik was met Hugo en Lucas aan het filmen. Ja. Mm -hmm. Ik wilde op een gegeven moment nog een tweede close-up maken. En uh, Hugo die riep van... Ho, oh, nee, nu lang genoeg gefilmd. Hij moet nu terug. Wat anders dan dan... dan... Dus dat, is, dat respect is ook. Dus dat is, dat is iets dualistisch. Maar die visser is wel heel erg gek op die vis. Ja. Nou ja, het is een... Uh, wat stond er nou? Stond er een stukje in trouw? Er stond er dat het af en toe een orgastisch genoegen leek op te leveren. <lacht> Ja, nou... Zeg eens wat. Je zit ja, ik, jullie uh, zitten elkaar aan te kijken, maar dat zei jij. Die zei van, oh, groot. Ja... Dat is net hoe je er tegenaan kijkt natuurlijk, want dat was toen, uh, ja. dat was een van de eerste keren dat jaar dat we echt, uh, echt fanatiek uh, de snoek achterna gingen als het ware. Ja, het is een jaar... En als je dan toch voor de eerste keer in dat jaar zo'n groot, uh, zo groot bakbeest bij de kans ja. komen, dan geeft dat ja. toch wel een flink kick natuurlijk. Nou ja, maar dat waren, al die andere vissers die hadden het ook, die waren zo, die waren zo opgevonden en, en, en ja, ik, ik uh, jagers hè, ze, ze voelen zichzelf, het is toch een mannending, ondanks die ontzettende leuke Anja. Uh, ze voelen zich jagers, hè? Jachtinstinct. Ja. Ja, jagen en verzamelen. Je, je, dat is toch een soort van oerinstinct. Dat is toch heel fascinerend in die, in, die, in die maatschappij... dat mensen toch er nog steeds uitgaan om dat te doen. En wat ook opviel, vond ik, dat het magische ook een rol speelt. Anja, die zei, je moet denken zoals de vis. En hoe het eruit ziet onder water. Ja, zij denkt ook hardop aan die ja. andere wereld. Ze noemt dat een andere planeet. Ja. Onder die wateroppervlakte is een hele andere wereld. Een hele mystieke wereld. En die is fascinerend. Dat hebben we ook gedaan. Want we wilden ook die vis zien in die film. Dus we zijn ja. ook met die camera onder water ja, gegaan. Ja. En we hebben overal in slootjes, in meren, in plassen... op de Noordzee, op 30 meter diepte, op wrakken... hebben we al die prachtige vissen in die omgeving gezien. En je kunt je ook afvragen van wat beweegt nou die mens naar die waterkant. Heeft dat ook met het onbekende te maken? Onder water, onder bewustzijn, vraag ik me wel af. Dus misschien dat een stukje van de ziel van die film misschien wel onder water ligt. Denk, denken jullie wel eens, wat zou die vis nou denken eigenlijk? Of, of is het een stom toeval dat die langs zwemt, mijn haakje ziet, daar een wurmpje aan ziet, en hap? Nou, ik geloof op zich wel dat vissen, qua hoe ze azen, dus als jij ze kan vangen... dat ze bepaalde uh, tijden en plekken hebben waar, ze, ja, waar je gewoon veel kans maakt. Omdat ze daar uh, ja, rust, uh, rust hebben. Dus ik denk zeker wel dat dat uh, een rol speelt. Ja, je, dus je moet, wel, je moet wel nadenken. Je moet, ja, je, je moet zeker het is, nadenken. Het is niet zomaar van, nou, we gaan wel ergens naar de, naar de sloot en, uh, nee, en we zien wel. Het is net zo, uh, Snoek op zich in de zomer. Ze liggen wel eens aan het oppervlak, dan zie je ze liggen in de sloot. Maar soms dan, uh, ook al zie je ze liggen, je kan erbij werpen wat je wil. Maar 9 van de 10 keer pakken ze het toch niet. En nou ja, nou, waarom... Snoek is ook een jager, hè? Snoek is een jagende vis, ja. Nou ja wat, mij, wat ik ook onthouden heb bij die film, is dat... Op een gegeven moment zegt iemand, ik weet niet wie het was, die zegt... Het water wordt steeds schoner. En die, die, die vissen, die zien, die, die vissen die zien dus vanuit het water die vissers op de kant staan en dan weten ze al hoe laat het is. Dus hoe beleeft die vis die visser? Dat vonden we interessant. Ja. ja! Zou dat werkelijk zo zijn? Ja. Zou, Zou die vissen jullie zien? Ja. Oh god, dat hebben we u gewoon weer. <laughs> nee, het is, uh, het is gewoon zo, het water wordt echt helderder. Bijna in alle sloten wordt het water echt gewoon kraakhelder. En vissen hebben best een redelijk goed zicht, tenminste, ja. sommigen. En uh, als je dan zulk helder water hebt en ze liggen dan aan het oppervlak... Ja, dan zien ze, ja, dan zien ze je echt gewoon staan of ze ja. zien je schaduw of zo. Dus je en en je gaan Dan, dan schrikken ze automatisch en dan weten ze niet of dat het een visser is... of dat het een normaal iemand is. Maar ze schrikken gewoon van de bewegingen langs de kanten. Ja. Wat vonden jullie ervan om jezelf terug te zien in de film? Ja, in principe... Uh... In de film, waren we op zich al gewend. Het was dat het voor groot beeld was, want we maken ook filmpjes ja. op YouTube. Ah, okay. Dus om uh, jezelf terug te zien, dat was, uh, ja, dat was op zich niet uh, heel raar. Maar natuurlijk ja, ja. voor, uh, gewoon op een groot beeld was het al even... Uh... <laughs> Toen was die vis ook wel heel erg groot. Ja. Heel erg groot. Goed, uh, jullie gaan gewoon lekker door met vissen absoluut. Ja, Pieter Rim, ook nog gevallen voor het vissen of helemaal niet? Of denk je nou de groeten? Ik ben gevallen voor die vissers. Ja, ja. die vissers zulke fascinerende mensen. Ja, en ja. al die verschillende belevingen van die vissers. Want ja. is het nou eigenlijk een doorsnee van de Nederlandse bevolking? Nee toch helemaal, hè? Ik denk dat je een hele brede... Dat het iets specifieks is, of niet? Nee, ik denk dat je wel een hele brede doorsnee uh, tegenkomt. Uh, uh, je, komt, je komt alles tegen. En ga op die pier staan in in Wijken aan Zee, en je komt echt iedereen kom je ja. tegen. Ja. Een van de meest fantastische mensen uh, aan het eind van de film... Uh, Ajan Dogan, Turkse Tchetsen. Ja. Ja. Hoe hij praat over de beleving daarvan. Ja, geweldig. Fascinerend. En even uitleg namens Wij Nederlanders. Ja, het is wel schitterend, <laughs> Ja. Nou, en, en uh, even nog echt serieus een compliment... voor uh, de kwaliteit van film. Het ziet er echt uh, beeldschoon uit. Goed. Hartelijk dank. We spraken met Pieter Rim de Kroon. Hij maakte samen met zijn broer Maarten... Uh, de documentaire Vissen. Die is nu dus in tien filmtheaters te zien. En ook aan tafel, maar ze zijn net weggevoerd. De jonge sportvissers Hugo van Gelderen en Lucas Bakker. Denken ze weer aan de Engels zitten daar. Ja, nou, dank jullie wel, jongens. Meer informatie ja. allemaal te vinden op de website www.newshop.nl. Zeker 30% van de Nederlanders spreekt thuis nog dialect... heeft het Amsterdamse Meerdersinstituut berekend. Een veel groter percentage komt dus regelmatig... met dat zogenaamde niet-standaard-Nederlands in aanraking. En als u wilt weten door welke dialecten... uw eigen spraak zoal wordt gekleurd... kunt u vanaf maandag op internet... de Taaldetector raadplegen. Het is onderdeel van de NTR-televisieserie Dat is Andere Taal, die ook maandag van start gaat. Bij ons te gast, Mark van Oostendorp, onderzoeker dialecten aan het Meris Instituut, dat aan de totstandkoming van die serie heeft meegewerkt. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Ja, de Taaldetector. Mm die determineert waar je vandaan komt. Maar dat weten mensen toch zelf wel? Ja, dat, was, dat waren we misschien een beetje vergeten. Nee. <laughs> uh, het idee was inderdaad eigenlijk in eerste instantie... het idee van professor Higgins. Ik weet niet of je dat nog herinnert, want dat ja. was uh, My Fair Lady. Dat is, uh, dat is zo daar is uh, die man, die uh, heeft uh, fonetiek gestudeerd. De, de klanken van talen. En die staat op een bepaald moment op de markt. En hij kan van iedereen precies horen waar hij vandaan komt. Dus in de Nederlandse vertaling dan zegt hij... Ja, jij komt uit Breda en uh, je hebt ook nog een paar jaar in India doorgebracht. En we dachten, zou je dat nou ook met de, met de computer kunnen doen? Zouden we inmiddels hebben we inmiddels zoveel kennis verzameld... dat we daar een database mm -hmm. van kunnen maken. En dan kun je zelf zoeken. Nou, ik ben benieuwd hoeveel mensen het uh, goed, goed gaan krijgen. Uh, dus het is vooral eigenlijk natuurlijk inderdaad een spelletje. Hoe het is, werkt het? Je, je krijgt een aantal vragen voorgelegd. Overigens, uh, ja. omdat... Uh, dit nu in de uitzending zit, hebben we besloten om al stiekem een, uh, een poortje open te zetten okay. naar uh, die taaldetector. Dus je kunt hem al vinden op www.meertens.nl-taaldetector. Ja. En um, je krijgt dan voor allerlei vragen voorgelegd over... Uh, hoe zou je dit of dit zeggen in je dialect? En dat gaat op allerlei manieren. Dus of je krijgt een plaatje met een bakje met uh, aardappels die in reepjes zijn gesneden en gefrituurd. En je moet zeggen of je dat friet of patat uh, noemt. Eh? Of je krijgt een aantal zinnen die allemaal op een andere manier geformuleerd zijn. En wat vind jij de lo meest logische manier? Dit gaat manier? allemaal schriftelijk. Dus het is niet zo dat je het opeens tegen je eigen computer aan gaat zitten Dat, dat, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Daar zou ook uh, heel veel mensen zouden daar heel blij mee zijn als ze dat zouden kunnen. Ook al die die, die telefoondiensten, weet je wel, die je moet ja. opbellen. en waar je dan mee kan praten. die hebben nog steeds grote problemen met variatie. Ze hebben nog steeds grote problemen met het feit dat mensen allemaal verschillend praten. Ja. Maar zover zijn we gewoon kennelijk nog niet. Dat is nog te. Is dus dat zo los dat te ontwikkelen? Dat je, dus dat zou je hopen. We zijn ook in contact met collega's in Amerika. die veel meer middelen hebben. en uh, de, uh, dat proberen te doen. Maar bovendien in Amerika is toch de variatie iets kleiner dan bij ons. En dat, dat, dat, lukt maar, dat lukt maar niet. Je hebt fragmenten meegenomen, hè? Ja, wat wat gaan we, we horen? Ik, dus ik heb wat fragmenten meegenomen. Ze staan op een willekeurige volgorde, dus ik weet niet wat je gaat horen. Nou. Maar dit zijn opnamen die collega's van ons hebben gemaakt, zo'n beetje in de jaren 50. En 60, die gingen dan met hun fiets vaak. Echt letterlijk met hun fiets gingen ze van het ene dorp naar het andere. met een bandrecorder achterop. Dat hoor je ook nog wel een beetje hoor. Dus de opnames <gif> zijn soms: je hoort een beetje een brom. of je hoort dat de klok nog aanstaat uh, op de achtergrond. Maar overal probeerden ze die mensen dan. ...spontaan te laten praten. Dus de methode is de methode je neverfles... ...dus je zet een flesje never op tafel... ...en op een bepaald moment zeg je... ...nou, ik moet even naar het toilet... ...zodat die mensen ongestoord denken... ...met elkaar kunnen praten. En dit zijn het soort dingen die je dan... Uh, uh, ...te horen kreeg. Ik zei wel, ik wel... kan als duurlijk zijn van Barber. Daar heb je voder ook baard. En voor is hij van Garmarber... ...en nou was zo'n ook uur Ja, dat ook goed. Nou... Jij begrijpt wel dat dit laguit past. Er is natuurlijk niemand die elkaar verstaat daar. Is, we hebben hier, we hebben hier op onze website kun je duizenden ja. uren van dit soort opnamen uh, vinden. Wat is dit? Het is, het is bijzonder rustgevend. Dit is natuurlijk Gronings, dit is Finsterwolde. Ja. Ja. Uh, en zijn, heel veel van onze opnamen zijn van dit soort. Dus uh, uh, mensen, vaak boeren, die met elkaar uh, over vroeger zitten te praten. En omdat dit opnamen zijn uit de jaren 50 en 60... en ze toen ook eigenlijk al een voorkeur hadden voor wat oudere uh, mensen. Dus dit waren, uh, de, deze boeren waren denk ik een jaar of 70, 80. Kun je eigenlijk al een flink stuk daarmee terugkijken in het verleden. Hè? Dus mensen die 70, 80 waren in de jaren 50. Die zijn dus geboren aan het eind van de 19e eeuw. En ja, de eerste jaren van je leven... zijn toch het meest bepalend voor hoe je praat. Dus uh, dat is ook de reden waarom die opnamen in, in de tijd uh, gemaakt, zijn gemaakt. We gaan nog even naar Urk luisteren. Maar We, we heeten eerst... We leggen zo'n uur vat. En jawel, honger, dat eten. Toen dacht ik, ja, we moeten die motor uit de gaan nemen. Eerst even. <laughs> Nou, die kan makkelijk met die van Vincent de Wonder praten. Nee, dat is heel anders. Ik Dit was als nog je, wel te, redelijk... Nou ja, die, die zin. Oh ja? Nou, die, je kon die zinnen zin opbouwen in ieder geval wel volgen. Oh, niet alle woorden. Gelukkig. Je, en je moet goed opletten. Ik denk dat je hiermee... Dus je kunt hier dus ook uit afleiden hoe het nou eigenlijk precies komt... dat dat met een computer dus nog niet uh, Nou, dat, dat, nog dat niet, ik wel. Uh, ja, je weet niet ons wel in. Het is uh, wel begripvol, zeg. Ja, maar ja. Dit is, maar die, die, die taaldetector... die. Uh, die is eigenlijk bedoeld dat mensen dus zelf kunnen weten: van ja, daar kom ik. Nou, ik ik dus, dus wat er bedoeling, kijk, door. wat ja. onze bedoeling ervan is. is voor, het is vooral een spelletje. Ja. En wat we willen laten zien is op hoeveel verschillende manieren eigenlijk nu nog steeds... dit zijn oude opnamen, maar ja. wij nu nog steeds van elkaar verschillen. Ja. En, en dat dat dus kan ga, gaan over woorden, dus het kan gaan over eh, friet en patat... maar het kan ook gaan over zinsbouw, dus dat je zegt... ik eh, zou jou wel eens willen zien of ik zou jou wel eens zien willen. Ja. Of het kan gaan over uitspraak, het kan gaan over zoveel verschillende dingen... En wat we willen zien is dat hoe je dus kan horen waar iemand vandaan da, daan komt. En wat voor uh, conclusies je daaruit kunt trekken. Is het ook de, past het ook in een soort algemene herwaardering voor, voor dialecten... en voor mensen die dus niet ABN spreken? Want die is er toch wel volgens mij al een tijd aan de gang. Ja, nou, ja, dit, de, wij, deze website, zoals je daarnet al zei... die uh, presenteren we nu in het kader van een groter Serie, project... Ja. waar ook uh, dus de NTR vanaf maandagavond gaan acht afleveringen uitzenden over uh, uh, dialecten, waar wij ook uh, aan hebben uh, meegedaan. Mm -hmm. uh, we hebben ook een boek geschreven dat, daar, uh, dat daarbij komt. En dat alles bij elkaar, Dat ja, je zou kunnen zeggen... er komt in ieder geval meer belangstelling voor die dialecten. Ja, ik maar, het, ja? ik moet daarbij zeggen, ja. dat, dat soort belangstelling... ontstaat natuurlijk wel vaak voor dingen die aan het verdwijnen zijn. Dus je kunt mm. je afvragen... Hoe fijn is, dat is. Ja, Nou ja, zien mensen niet nu de waarde daarvan in... vooral omdat ze zien dat het... Aan het verdwijnen is. Dat dialect werd lang beschouwd als boerentaal, minderwaardig. En nu eigenlijk mensen het steeds minder spreken, beginnen we erin te zien. Wat en dat hoe ligt het bij jongeren? Is het daar nog bond om inderdaad, gewoon uh, dialect. een dialect met elkaar te komen? Het hangt heel erg van de ene regio. Uh, het verschilt van de ene regio naar de andere. Dus er zit in die serie zit bijvoorbeeld uh, Ameland, jongeren op Ameland... die maken nog popmuziek, er wordt ge-sms'd uh, uh, en getwitterd in, uh, in, uh, in het Amelands. Uh, en in andere regio's is dat, uh, is dat veel minder. Kijk, het dialect verdwijnt niet. Het, het vlakt een beetje uit, zou je kunnen zeggen. Het begint, de dialecten beginnen meer te lijken op het standaard Nederlands. Uh, en ze beginnen ook meer te lijken op elkaar. Maar het verdwijnt niet helemaal. Waarom niet? Omdat mensen toch altijd willen laten horen waar ze vandaan komen. Ja, dat is, taal is niet alleen maar het overbrengen van een boodschap... van ik heb dit in mijn hoofd en ik wil dat jij dat ook in je hoofd hebt. Maar het is ook laten zien wie je bent. Ik begreep, begreep dat ook Twan Huizen bijvoorbeeld in zit. Hè? Die dan dus Limburgs praat met zijn ouders nog steeds als hij thuis is. Ze hebben ook wat bekende Nederlanders daarin Herman Vinders, ja. geloof ik, zat er ook in. Ja. Uh, maar goed, die, die, die dialecten, je hebt, ik heb al het gevoel dat het een beetje verschuiven. Maar dat is niet altijd zo, hè? Wel? Dat is, nou doe doe ja, dat, dat, dat je zegt, versvraag? je hebt Gronings en dan, uh, laten we zeggen, je hebt Drenns, maar daartussenin, dat dat langzaam... Ja, langzaam veranderd. Ja, een soort geleidend iets. Ja, ja. Dus, dus tegenwoordig kun je dat ook heel mooi laten zien. Dus kun je ja. kaarten maken die heel mooi kleuren... en waar inderdaad die kleuren zo gaandeweg overgaan. Alle kleuren van de regenboog met blauw helemaal bovenaan in Friesland... en rood ja. helemaal onderaan in Limburg. En er is nergens een echt keiharde grens. Ja, rondom Friesland ligt misschien nog de hardste grens... Ja. maar verder gaat het allemaal inderdaad langs rivieren in elkaar over. Ook niet bij rivieren. Nou, rivieren zijn eigenlijk heel interessant. Die zijn aan de ene kant vaak inderdaad een soort grens. Die maken de grens iets sterker. Maar tegelijkertijd over de rivieren gaan boten. En eh, dus hebben mensen langs die rivieroever's ook juist weer veel contact met elkaar. En dat kan dus ook zo zijn dat aan de ene kant van de IJssel... Eh, dat mensen toch dingen gemeen hebben met mensen helemaal eh, 100 kilometer verderop... nog steeds aan de IJssel. Gewoon omdat ze altijd naar elkaar toe hebben kunnen varen. Yeah. Vertel nog een keer het uh, www-adres waar mensen als ze uh, willen kijken. Ik heb het opgeschreven, maar volgens mij niet compleet. taaldetector is dat www.meertens.nl slash taaldetector. Juist. En je kunt ook kijken op www.datisonderetaal.nl. Dat is de naam van het programma dat ja. uh, maandag uh, begint. Ach, en het ABN is uiteindelijk ook maar een soort dialect geweest ooit. Hè? Waarvan ze op een gegeven moment hebben gedacht van, dit wordt het. Ach, het ABN is nog steeds een soort dialect. <laughs> van Haarlem, toch? Hadden we hadden begonnen met de, de burgemeester van Haarlem. Maar... Is, dat is een mythe die in de 19e oh, ja. eeuw in de wereld is geholpen... door een schoolmeester uit Haarlem. Die Goed had een boek geschreven over het. alle dialecten. Ja? En die zei, in Haarlem Spreek wordt het, het. mooiste Nederlands gesproken. Maar dat is, dat is helemaal is niet... maar dat is helemaal <laughs> niet waar? Dat is wel waar. <laughs> nou, je moet maar eens luisteren. <laughs> Goed. Oké, okay, dankjewel voor, uh, voor je komst. Mark van Oostendorp hoorde u van het Instituut. Het ging dus over de taaldetector. Onderdeel van de NTR-televisieserie. Dat is andere nou, het gaat over dialecten. Gaat komende maandag van start. Meer informatie via onze website, nieuwsje.nl. Dankjewel, Mark. Hunted down, I came upon a place of ferns and grass.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 Redbud tree, shelter me, shelter me Redbud tree, shelter me, shelter me Daar verschillende meningen over al oh, was het maar hier in de studio, ja, okay. gelijk in de uitzending. Ja. Precies. Mark Noffler, Red Bud Tree. Arie Storm, uh, ja, we hebben je daarnet niet gehoord, dus vertel ons maar van de ene verbazinggevallen de de verbazing, nou, Wat heeft hij nou weer bij zich? Ik, ik, ik begin gewoon met het eerste boek. En uh, We hebben natuurlijk, als het goed is, allemaal de vakantie zo'n beetje achter de rug. Dat zal voor de een wat beter verlopen zijn dan voor de ander. Maar was was bij jou rampzalig. Nee, ik heb een heerlijke. Nee, dat was <laughs> fantastisch. Dat was... <laughs> Waar zat je in de regen? Uh, in Londen met mooi weer. <laughs> okay. En, uh, en uh, op de Schelling uh, ook met mooi weer. En okay. uh, uh en nu zit ik gelukkig hier. Nee. Uh, Maar Maar als het uh, rampzalig is verlopen, dan is er één troost. Er zijn ook natuurlijk romans over rampzalig verlopende vakanties. Ja. Hoe ellendiger anderen het hebben, hoe uh, fijner wij het natuurlijk Komen vinden. Komen we dadelijk nog uitgebreid op terug zelfs. Ja, ik geloof dat ja. onze volgende gast heeft ook het een en ander meegemaakt ja, op ja. dit gebied. Maar ik heb eerst ja. het eerste boek dat ik bij me heb. Dat is van de romanschrijver Mark Hedden. Enkele jaren geleden baarde die opzien. Internationaal met het zeer goed verkopende boek. Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht. Hm. Het was een kinderboekenschrijver. En hij heeft uh, de switch gemaakt naar het schrijven voor volwassenen. De hoofdzoon van dat boek is een 15-jarige jongen... die een dode hond uh, ontdekt in de tuin van de buurvrouw. Autistische 15-jarige jongen. Kan zijn gevoelens niet zo goed uiten en hij gaat op onderzoek uit. Nou, dat heeft een ontroerend boek uh, opgeleverd dat heel veel mensen uh, in de tijd aansprak. Uh, hij heeft inmiddels een scope verbreed, deze uh, Mark Hedden. Zij schrijft tot uh, bredere boeken. Hè? Daar kroopt hij echt in het hoofd van een 15-jarige autistische jongen. Dat deed hij trouwens verbluffend knap. hoor. Dat is ook de reden waarom dat boek zo'n succes was, denk ik. Uh, nu heeft hij, uh, dat is de derde roman inmiddels, voor volwassenen... Uh, een, een boek gepubliceerd dat heet in het Nederlands het Rode Huis. En dat gaat over twee gezinnen in Engeland. En uh, dat zijn de twee mensen waar het echt om gaat... zijn een uh, zus en een broer van in de veertig. Die hebben allebei afzonderlijke gezinnen. Hun moeder is net overleden. Boer en zus hebben elkaar eigenlijk de laatste twintig jaar niet meer gesproken. We hebben ook niet zoveel met elkaar. Maar omdat die moeder is overleden... besluiten ze met hun uh, gezinnen in een vakantiehuis te gaan zitten. Het rode huis van de titel ergens in Wales. Dan gaan ze een week lang zitten met z'n achten... Drie kinderen van die, van die vrouw met haar man. Eén stiefdochter van die man met zijn vrouw. En uh, nou, dat is hartstikke leuk, natuurlijk, denk je. Maar binnen een week kom je erachter dat dit om vragen is. Het is echt. Nou, als, je, als je dus een uh, waardeloze vakantie gehad hebt. Het kan allemaal veel erger. Dat okay. wordt uh, in dit boek duidelijk. En uh, Mark Helen laat zien waar hij echt heel goed in is. Dat liet hij al zien met het boek Het Wonderbaarlijke Voorval met de Hond in de Nacht. Hij kan heel goed in het hoofd van personages kruipen. Zij dus heeft drie volwassenen en vijf kinderen zitten er in, dit boek. En hij, dus nu heeft hij zijn. Het is wat verbreed. Hij, hij switst heel snel heen en weer. Soms weet je niet precies in wiens hoofdje zit of in wie hoofdje zit. Maar dan kom je er heel snel achter. En dat doet hij verbluffend goed. En daar gebruikt hij een soort stream of consciousness-techniek voor. Dus een soort gedachtenstromen krijg je de hele tijd. Ala James Joyce of Virginia Woolf, zou je ingewikkeld kunnen zeggen. Maar hij doet het een beetje voor arbeidersverklaard, zeg maar. En dat, dat, dat werkt heel goed. want... Je ziet wat de een denkt en wat de ander denkt, en je ziet dat dat op allerlei manieren botst. En de eerste twee, drie dagen van de vakantie werd iedereen zich nog wel een beetje te beheersen, <laughs> Achter de mond te houden. maar op een gegeven moment gaan ze praten en daar gaat het echt mis. Nou, hoe, die, hoe die, die stream of consciousness techniek werkt, daar zal ik een klein stukje van voorlezen. Dat is Richard, die is chirurg en die is met zijn tweede vrouw in het vakantiehuisje beland, en met zijn stiefdochter. En uh, nou, die is van de uiterlijke hygiëne. Die verzorgt er zelf heel goed. Dat gaat zo. Hij staat s ochtends voor de spiegel. Hij schuift het spiraalborsteltje in de witte houder. En maakt met het mini-kerstboompje de spleetjes tussen zijn voortanden schoon. Boven en beneden, snijtanden, hoektanden. Hij houdt van het strakke gevoel. Het duwen en trekken om de holte goed schoon te krijgen. Al krijg je alleen achterin tussen de kiezen en de voorkiezen. die bevredigende rottingsgeur van al die door suiker gevoede bacteriën. Judy Hacker op het werk. Afschuwelijk slechte adem. Bespottelijk dat het een groot gezonde is om iemand erop te wijzen. Arnica op de plank boven zijn scheerapparaat. Van welke suffert is dat geweest? Homeopathie, nu in het ziekenfonds. Prins Charles zal wel een of andere ambtenaar onder druk hebben gezet. Belachelijke vent. Goedemorgen bomen. hoe gaat het ermee? <lacht> nou, Dit is dus de toon, hè? dus je ziet dat het hmm. een beetje van algemeen... dan kruip je langs met het hoofd van die Richard... En uh, dit lijkt gewoon een ochtendtafereeltje. Vrijwel niks aan de hand. Zoals jij en ik, uh, Peter, ook s ochtends voor de spiegel zouden kunnen staan. Oh ja. <laughs> Alleen die Arnica, dat is een soort homeopathische zalf, begrijp ik. Arnica, dat is, uh, is uh, tegen spieren. Uh, ja, dinge, maar zo, dat is dus enzovoort. niet van onze Richard. En daar ergert hij zich dus al meteen Heel mateloos aan. <laughs> ja. Dat is dus van iemand anders. En zo komen de kleine spanningen. En dat doet die Mark Helen verbluffend goed. He, want Arnica, ik heb helemaal niks tegen het spul, Of kan mij het schelen, ik gebruik het niet. Uh, maar uh, daar, via... Dingen, via objecten, laat hij zien hoe die personages zich tot elkaar verhouden. En dat doet hij ook via de beeldspraak. Ik zal een, een voorbeeldje geven. Dat is de tegenspeler van Richard, zou je kunnen zeggen. De man van de zus van uh, Richard. Richard is dus een geslaagd chirurg. En dit is, deze jongen is helemaal mislukt. Hij is veertig, maar uh, gaat nu in een boekwinkel beginnen. Dat is ongeveer het allerergste wat iemand kan doen. Zeker in deze tijden van boekencrisis. En die, die denkt dan weer dit. Dat gaat dan over Richards haar. Richards haar, ja, nu erover nadacht, was dat waar het kwaad zat. In die wilde gezwarte vederbos, als de slachtanden van een walrustier. Een waarschuwing aan betamantjes of zelfs als een afzonderlijk wezen, een of andere buitenaardse levensvorm, die zuignappen in zijn schedel had geduwd en hem als middel gebruikte. Nou ja, de ergernis is gewoon niet te harde eigenlijk. Het ja. komt ook tot gebeurtenissen. Die ga ik niet verklappen. Er gaat van alles gebeuren. Aan het eind van het boek is iedereen een beetje veranderd, zullen we maar zeggen. En ja, of, of het dan echt beter gaat daarna. Nou ja, dat laat ik maar in, <lacht> het, in het midden. Maar uh, het rode huis, voor iedereen die dus een slechte vakantie heeft gehad en denkt dat het niet slechter kan, uh, het is één grote ellende in dit boek. Um, en als je denkt, ik ga alsnog op reis, het is mislukt... en ik ga uh, uh, pas dan op wat je doet, want daar gaat mijn tweede boek over. Dat is geschreven door een debutant, een uh, relatief jonge uh, jongen. Pepijn Vloemans heet hij, geboren in 1984. Uh, heel chic staat erachter op het boek... dat hij werkt bij het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Voor mensen die dat een probleem vinden... Daar heb je eigenlijk helemaal geen last van in het boek. Het boek heet Wat hebben we weer genoten... Dat is een ironisch op te vatten titel, want deze Pepijn hij voert zichzelf uh, expliciet op in de betere reisschrijverstraditie. A la Paul en Viersnuypel en dat soort mensen. Uh, deze Pepijn Vloemans uh, gaat op reis door de horen van Afrika. Nou, de Horn van Afrika, dat is uh, het ergste gebied... waar je zo'n beetje als toerist doorheen kan trekken. Uh, hè, daar zou de aarde zijn ontstaan. Je moet dan denken aan Somalië, Ethiopië, uh, die ja. kant op. En uh, het grappige is, hoewel deze jongen dus... Uh, ik zeg het nog één keer, bij, bij GroenLinks werkt... en een zekere politieke belangstelling toch moet hebben... en uh, dat hij tamelijk onvoorbereid op pad gaat. En dat werkt heel goed. Want daardoor ga je als lezer... Ik weet niets van de Hoorn van Afrika. Tenminste, ik wist niks van dit boek voordat ik, uh, ik er aan las. En ik heb een hekel aan reizen. Ik ga wel naar Londen, maar uh, het gaat mij om... Is het, ver, het gaat mij om in Londen te zijn... maar die, die, dat stuk ertussen kan wat mij betreft eventueel weg. Uh, <grijpt> uh, dat, dat gaat dus niet zo. Maar deze, deze uh, jongen uh, zorgt er bijna voor... terwijl het eigenlijk uitsluitend ellende is wat hij beschrijft... dat ik die kant op ga. Dat ik die kant op wil gaan. Omdat, ja. Uh, stapje voor stapje ontdekt hij heel veel over, over die hoorn van Afrika. En hij laat, uh, ja, alle ellende van het reizen zien, maar toch ook de genietingen. En uh, hoe mooi het is als je daar alleen zit. Echt helemaal alleen. Uh, uh, schijnbaar verlaten door de hele westerse wereld. En dat je jezelf maar moet zien te, te redden. Uh, nou, dat doet hij heel erg knap. Uh, en verder vind ik erg leuk aan het boek dat hij heel erg met contrasten werkt. Dat doet hij al vanaf het begin af aan. In het begin dan heeft hij een sollicitatiegesprek... met een jongen op een, op een advocatenbureau. Dus blijkbaar wil hij daar gaan werken. En die jongen met wie hij dat sollicitatiegesprek heeft... is een beetje een handige jongen. Zo'n nou, zo, zo rechtsachtige advocaat... En die huldigt het zo nou, wat moet je daar nou in Afrika? Hè? Dat, uh, Ze slaan elkaar Thomas de hersenen Precies, uh, dat, uh, ja. dat, uh, dat zijn dus een toeristenfuikjes. Of een toeristen uh, echo van, uh, van ontwikkelingsgeld. en Of een in ieder gewoon een put. <lacht> dus je ziet er nooit wat van terug. Uh, dus dat is de ene kant. En tegelijkertijd, of een bladzijde later... laat hij dan het standpunt zien van die mensen... die bij het horen van het, uh, van het woord Afrika al meteen in zwijm raken. Van ja, daar komt het allemaal vandaan. En prachtig, en feeriek. En dan heb, heb je nog een echte eerlijke oermens. En uh, zo'n kakkerlak op je kamer, dat is er ook prachtig. En, uh, dus hij, hij werkt heel erg met contrasten en hij kiest niet tussen een van die twee, maar hij gaat er gewoon heen en hij ondergaat uh, die dingen. Nou, dat, dat werkt uh, heel erg goed in het boek. Hij kiest uiteindelijk ook niet. Uh, dus uh, hij laat heel eerlijk zien wat er nou eigenlijk, uh, eigenlijk gebeurt in het Afrika. En daar komt bij, nog iets, dat hij ook echt uh, prachtig uh, schrijft. Dat, dat zie je bijvoorbeeld aan zijn, aan zijn beeldspraak. Ik zal een, uh, een voorbeeldje uh, geven. Uh, op een gegeven moment moet hij op een soort, uh, soort boot uh, stappen. Een soort ferry die hem van het ene land naar het andere zal brengen. En dan staat er dit: Aan de waterkant heerst chaos. Als een vuile gletsjer die traag in omgekeerde beweging kruipt, wordt over de lengte van het schip handelswaar overgeheveld. Nou, het gaat me nu even om dat beeld van die vuile gletsjer. We zitten dus daar. Diep midden in heel erg warm Afrika. En daar verwacht je het beeld van die gletsjer niet. En dat werkt op de een of andere manier verbluffend goed. Daardoor wordt die wereld veel groter. En dan ook nog zo'n vuile gletsjer. Dus hij kan heel goed kijken. En ik zie dan ook hoe dat, hoe dat spul van die boot wordt overgeheveld. Ik zie dat helemaal voor me. Uh, nou ja, als je het boek leest, kom je meer van dit soort beelden tegen. En, uh, dus hij heeft een heel goed oog voor, voor dat soort dingen. En hij durft gewaagde metaforen uh, te gebruiken. Uh, dat werkt heel goed. En het is een jongen die heel rustig is. Zo, zo komt hij uit het boek naar voren. En zich opeens dan in woede uitbarstingen kan laten gaan. En dat werkt ook goed. Hij zit op een gegeven moment met een gids. En dan lopen ze mee door Ethiopië. En die gids die probeert er maar uit te leggen dat hier alles gebeurd is... wat in de Bijbel staat. En dat hier de eerste mens... Alleen die had alle jaartallen door elkaar. En eigenlijk komt het ook niet zo heel erg. En dat lijkt tot een soort rare woedeaanval bij onze Pepijn. En nou, dat vind ik ook heel erg geestig om te lezen. Nou, dus wat hebben we weer genoten? Als je op reis wilt gaan uh, vanuit je luie stoel, zal ik maar zeggen. Want je hoeft natuurlijk niet echt te passen je kan het gewoon lezen, dan is dit een, een, een aanrader. En als je denkt, nou ja, vakantiereizen, kan uh, het zal mijn worst wezen allemaal. Uh, ik ben blij dat ik hier thuis zit, ik wil er niks meer over horen. Daarvoor heb ik een echte klassieker bij me. In de perpetua-reeks, die uh, doen we hier wel vaker. We doen niet al die boeken van die reeks, maar soms pikken we er een uit... omdat het toch zo'n prachtige reeks is hè, van Atelier Die hebben de nieuwe uitgave uh, verzorgd van uh, Dr. Faustus van Thomas Mann. Die niet meteen uh, naast je stoel uh, vallen van, uh, van de schik. Nou, Thomas Mann, dat is natuurlijk... Ja, uh, uh, ik zeg het uit mijn hoofd, hij is geboren in 1875 en doodgegaan uh, in 1955. Dus hij werd uh, 80. Uh, hij is uh, voor de Tweede Wereldoorlog uit Duitsland vertrokken. Naar Amerika gegaan. Daar kwam hij wel aan met de woorden... Uh, overal waar ik ben is Duitsland. Ja, dat is ook wel een uh, leuke binnenkomer. Dat wordt aangehaald in het nawoord bij dit boek door Connie Palmen. Die heeft het nawoord uh, deze keer verzorgd. Uh, ja, Thomas Mann is een raar type. Uh, ik weet eigenlijk niet of ik van Thomas Mann hou. Dus überhaupt van de man. Maar uh, ook van zijn werk. Ik heb dit boek gelezen voor het eerst toen ik 18 was, 20... Toen studeerde ik net. En toen dacht ik, je moet toch Thomas Mann gelezen hebben. Dr. Faustus. Je kan ook de Toverberg. Je kunt voor andere dingen kiezen. Als je het klein wil aanpakken, kun je de Dood, uh, Dood in Venetië aanpakken. Maar dit is volgens de snops en de kenners. Dit is het boek. Ja, ik bouw een soort spanning op. <laughs> uh, Dr. Faustus. Uh, Thomas Roosboom heeft een keer onaardig over dit boek gezegd. Het is meer iets voor muziekliefhebbers. He, dus, uh, uh, wat erin gebeurt. Ik, ik heb het nu voor de gelegenheid herlezen. Want als je 18 bent of 20, lees je toch anders. Als je een paar jaartjes, zoals ik nu, ouder bent uh, geworden. Nee. Uh, uh, ja, dit is echt de klassieke romanschrijfkunst. Dit is echt grote kunst. En dat straalt het op elke bladzijde. En wat is dan grote kunst? Nou, ik bedoel niet eens dat het grote kunst is, maar het straalt grote kunst uit. En dat zit ook aan Thomas Mann vast. Thomas Mann schreef brieven. Hij hield dagboeken bij. Uh, en die mochten pas twintig jaar na zijn dood geopend worden. Dat liet hij weer in een brief aan de nabestaande weten. Nou, als je dat doet, dan ja, dan. Heb je wel een hoog druk voor jezelf. Ja. Ten meer omdat wat er toen tevoorschijn kwam toen hij doodging. In die brieven stond eigenlijk niks interessants. En die dagboeken stonden alleen vol met zijn belangstelling voor jonge jongens. Die zijn hele leven. Ja, hij was gewoon getrouwd. heeft onderdrukt op de een of andere manier. en over zijn maagproblemen. Hartstikke interessant, maar het is heel bizar om te lezen eigenlijk. Nou, dat straalt dit boek uit. Thomas Mann weet, op de een of andere onzichtbare manier zit hij in het boek. dat hij een zeer belangrijk boek aan het schrijven is. En dat zou heel erg vervelend kunnen worden. Wat dat betreft lijkt hij misschien een beetje op onze eigen Harry Mulisch, die ook wel met Thomas Mann wordt vergeleken. Dat zou heel vervelend kunnen worden. En als hangt niet, een beetje de intellectuele uit, of dat, niet? Als, als er niet één ja, subtiele of één briljante vondst in het boek zit... dat is de verteller van het boek. Dat nee. is de uh, gesjeeste uh, uh, muziekliefhebber of uh, componist... en nu pianoleraar Tseitblom. Serena <laughs> Tseitblom. En uh, die vertelt over zijn vriend, de grote componist Adrian Leverkoen. En die ironie werkt geweldig, want die tijdblom... lijkt toch wel een soort versie van Thomas Mann te zijn. En Thomas Mann neemt zichzelf uh, in het ootje, zou je kunnen zeggen. Ik zal de openingszin voorlezen, dan, dan begrijp je waarschijnlijk wat ik bedoel. Uh, met de grootst mogelijke stelligheid wil ik verzekeren... dat het besli beslist niet is omdat ik mijn persoon op de voorgrond wens te schuiven... dat ik aan deze mededelingen over het leven van wijle Adriaan Leverkoen... deze eerste en ongetwijfeld zeer voorlopige biografie van die geliefde... zo vreselijk door het noodlot beproefde... Opgeheven en neergeworpen mens en geniale muziek, muzikus enkele woorden over mijzelf en mijn omstandigheden vooraf laat gaan. Nou, vervolgens is die bladzijde dan over zichzelf aan het woord. En uh, ja, dat werkt dus heel erg grappig. Dat maakt het boek uh, geestig. Nou, het verhaal ga ik niet daar vertellen. Uh, het is toch wel prachtig om te lezen, moest ik constateren. Dr. Faustus van uh, Thomasman. Hartstikke goed. Dankjewel. Informatie is allemaal te vinden op teletextpagina 260. En u kunt natuurlijk, zoals u weet. Elke week weer voor de boeken terecht op onze website www.newshop.nl. Dankjewel, Adi. De app. Instagram, waarmee je foto's ouder kunt maken, zodat ze een nostalgische jaren zeventig glans krijgen, is heel populair. Kennelijk houden we van die sfeer. Dat ondervond ook redacteur van de VPRO-gids Hugo Hoes toen hem werd gevraagd voor zijn blad een verhaal te schrijven over een zomervakantie uit zijn jeugd. De publicatie van de Kappenbulten, waarin de familie Hoes in een uiterst herkenbare jaren 70 decor uit kamperen gaat, kreeg zoveel bijval van de lezers dat hij besloot nog meer jeugdherinneringen op te schrijven. En volgende week was Schijnt zijn boek Fijne Familie, verhalen uit een groot gezin, waaruit hij morgen gaat voorlezen op de Amsterdamse boekenmanifestatie Manuscripta. Hugo Hoes, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, um, dit was, het klinkt een beetje toevallig. VPRO-git wil zo'n serie maken. Dacht jij meteen, ja, ik weet precies wat ik moet doen? Of had je het al langer, in je hoofd? Uh, toen het voorstel kwam om mijn herinneringen te gaan ophalen, toen dacht ik wel van, daar kan ik wel iets mee met het plan. Ja. Want onze vakanties waren toch wel iets anders dan gemiddeld, kwam ik later achter. <laughs> ja. Had je nog oude dagboeken om uit te putten? Of? Nee, geen oude dagboeken, maar wel verhalen die in de familie door worden verteld. Ja, ja. Uh, door mijn, al mijn zussen en mijn broers. Ja. Dus ze bleven wel lang en ik had wel beelden in mijn hoofd zitten. Ja. En herinneringen. je had dus foto's en dergelijke, dat had je eigenlijk niet nodig. Je kon het er zo weer uitvissen. Daar kwam het wel op neer, ja. Zet ja. voor ons eens dus neer de, de familiesituatie. Uh, acht kinderen, twee ouders, acht kinderen. Ik ben de jongste. Eerst een uh, dochter, dan twee zonen, dan de vijf dochters en toen kwam ik. En die zijn allemaal geboren, alle acht binnen elf jaar. Dus ze zaten heel dicht op elkaar. Ik ben dus vooral met zussen opgegroeid eigenlijk. Ja. Was dat leuk? Dat was heel erg leuk, want er was leuk. altijd wat aan de hand natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Maar uh, Vader was leraar? Vader was leraar en hij was, een, uh, hij was voorzitter van zo'n beetje elke club in het dorp. Of het nu voetballen was of carnaval. In welk dorp heb je het over? Dat was Sylvolde in de Gelderse Achterhoek. Dat ligt uh, ongeveer 8 kilometer vanaf Doetinchem. En mijn ouders kwamen niet uit Achterhoek. Ze kwamen bij uit Horsen. dat ligt in het land van Maas en een klein dorpje. Gingen trouwen. Toen zijn ze vertrokken naar Aruba op Tantilla. Daar zijn de oudste vier broers en zussen geboren. Mijn vader werkte daar in het onderwijs en toen zijn ze teruggegaan naar Nederland. En toen kwamen ze in achterhoek terecht. Ja. Dus ze waren niet echt achterhoekers, maar ik ben wel in achterhoek geboren en opgegroeid. Jij, zegt, jij zei net zelf: van ja, later realiseerde ik me dat het toch niet zo heel gewone was. Hè? Ja. In welk opzicht was je familie ongewoon, behalve dan door de, de omvang? Uh, omdat het nogal chaotisch was ja. en omdat mijn vader altijd wel dingen wilde ondernemen en omdat het nou, erg rommelig was allemaal. Ik zag later wel eens uh, een portret in tijdschriften van een grote familie. En dan zag je bijvoorbeeld een kast met allemaal sokken... met allemaal labeltjes eraan of allemaal tandenborstels. Bij ons ging alles een beetje door elkaar. Ja. Uh, misschien om een beeld te krijgen van het boek... is het misschien leuk om dat eerste stukje even voor te lezen... van die kap kappenbulten. Het kappenbulten, dat gaat over dat we op vakantie gingen. Ja. De kappenbulten. Over een half uurtje gaan we op vakantie. Pak je spullen maar vast in. De mededeling van vader kwam ogenschijnlijk vanuit het niets. Voorpret, daar deden we niet aan. Moeder raakte lichtelijk in paniek en begon direct te schreeuwen. De kaart, de kaart. Jacques, waar is de campingkaart? Zo kende ik haar niet. Altijd was ze de rust zelf in ons grote gezin. Maar het idee om bij een camping aan te komen zonder de verplichte kaart... bracht haar uit evenwicht. Ach, Riet, zei mijn vader geruststellend, dat komt wel goed omdat kamperen met acht kinderen niet te doen was, gingen we in shifts. Eerst de oudste, alleen met vader. Daarna de jongste met beide ouders. De grens tussen jong en oud was overigens niet altijd even duidelijk. Een middelste zus ging soms twee keer mee. Maar ook werd ze wel eens vergeten. Waarna ze snikkend op de lege oprit achterbleef. Had ze echt pech, dan lag haar knuffel al wel in de auto. Vrije dagen hadden mijn ouders genoeg. Moeder werkte niet. Vader was leraar en had dus de hele zomer vrij. Ja. Nou goed, en dat gaat dan. Ja, Je hebt gewoon zin om door te lezen, hè? Tenminste, ik ja. heb dat wel. Moeder gaf ons een kartonnen doos op de buitenkant van Band. en van binnen plakte die een beetje. Tassen of rugzaken hadden we niet. Er waren alleen twee grote bruine koffers. Maar goed, dat was dus een, een, een soort. Rijk was het niet, hè? Rijk was niet, maar het was ook absoluut niet arm. Het was leraar, dus dat was we waren met veel het dus net, er, het, ja, met Nou, aard. het ging net. Ik heb niet echt armoede gevoeld. Maar er waren niet veel spullen. En als we spullen hadden, waren ze kapot. Of iemand anders had ze gepakt. Je had niet zoveel dingen voor jezelf. Nee. Het huis was een beetje klein. Het was wel af en toe lastig. Dus... Was dat een soort afgerachte bende dan in dat huis? Nou, het was niet de, de, de voorkamer. Er werd natuurlijk gewoon visite ontvangen. Ja. En andere leraren en collega's. En veel, dat was allemaal er netjes uit. Maar de achterkant <lacht> was wel wat minder. Ja. Ik weet dat op een gegeven moment had. Mijn vader het kippengaas voor het achterraam uh, aan de achterkant ge getimmerd of gemaakt, omdat er nog wel eens ballen door de ramen vlogen. Dus mm -hmm. ja, dit, het was een, ja, het was wel een beetje een bende, maar het was niet arm of zo. Absoluut niet, nee. nee. We maar gingen je... wel op vakantie natuurlijk. Ja, jullie gingen wel op vakantie. En we hadden een auto. Ja, een heleboel was er dan... Uh... Was maar goed, er wel. maar tegelijkertijd uh, lijkt het dat die ouders zo min mogelijk aan die opvoeding doen. Uh, dat was niet echt duidelijk, die opvoeding. Nee. Maar wat, ik werd natuurlijk vooral opgegroeid, opgevoed door mijn zussen. Want mm -hmm. Ik was altijd omringd door andere oudere broers en zussen. En dat het chaotisch was. Als jongst in een gezin heb je natuurlijk toch een speciale positie. En heb je er eigenlijk het minste last van. Ja. Als je de oudste bent, dan komt elke keer een broertje of zus bij. En dan moet je steeds meer inleveren en delen. Dat is lastiger. Maar ik heb natuurlijk de beste positie gehad, denk ik. Nou ja, tegelijkertijd kan je ook zeggen. Ik, uh, ik ik was van, van, van jongs af aan al met de meeste kinderen moest ik die aandacht delen. En dat, want je, het, het staat heel ver af van wat je nu vaak ziet. Dat ouders er enorm bovenop zitten. Totaal weet je. tegenovergestelde. Als, als jij beschrijft hoe jullie zwemmen leerden... dan werd er gewoon een, een binnenband opgepond van een autoband. En dan was het hier, je, doe maar. Leer het zelf maar. Ja, ja, werd gewoon bij wijze van spreken het water gegooid. En dat, ja. is, dat is wel, ja, dat wekt wel bevreemding. En dat, daarom is het ook zo grappig. Ja, ja het is... Want, want bijzonder is ook wel dat je dan dus als kind naar kinderen in de buurt gaat om te, om te spelen. En dan denk je, ja, hier is maar één kind of er zijn er twee. De rest zal wel op kostschool zijn of... Uh... Ja, dat vond ik heel raar. Als ik bij andere kinderen kwam en dan stond er een foto op de televisie of op het restvraag. En stond er stonden dan twee kinderen op, soms drie. En dat was het dan. Dan dacht ik... Hé, hey, wat is hier aan de hand in dit gezin? Ja. Dit is een raar gezin. het Een epidemie geweest. Ja, ja. Ja. Dat zag er niet goed uit. Ja. Kijk, want wat je zelf, zelf in opgroeit... dat is natuurlijk de normale situatie. Ja, ja maar goed. Ook al was bent, het gek. Maar goed, nu ben je volwassen. Je hebt het opgeschreven. Kijk je ja. er nu anders tegenaan? Eh... Uh, of ik anders tegen nou, Aan... Nou ja, of je nu denkt van... Hey, ze, je kan nu zeggen... Ja, ik werd eigenlijk niet opgevoed. Het was, je, je, zie maar. Nou ja, ze wordt dan ook wel eens gevraagd... Van, heb je dan wel genoeg aandacht gehad? Maar ik ging bijvoorbeeld op zaterdagochtend met mijn vader. Die was dan leraar. Dan ging hij ook nog met het schaakteam van de MAVO... naar uitwedstrijden tegen andere scholen. Dan ging ik met hem mee. Nou, dat vond ik hartstikke interessant. Ja. Of hij ging naar een, met de voetbalclub mee naar een uitwedstrijd. En dan uh, kwam hij in de bestuurskamer... en kreeg ik een vaatje van een andere grote meneer of zo. Dus... Het is toch een ander soort aandacht. Die was er wel, maar een, ik was gewoon bij hem en die ging ja. mee. En, dus en misschien is dat voor, mijn, voor de middelste kinderen iets anders. Maar ik Wat? kreeg de aandacht alleen niet in een vorm zoals nu. Ik ging niet samen een modelboot bouwen of zo, noem maar iets. En heftig puberen? Was puberen? dat er wel bij? Heftig puberen? Was daar ruimte voor? <laughs> ruimte op de puber. Ja. Maar als je de achtste bent, dan is natuurlijk heel veel baanbrekend werk al gedaan ja. over tijden en over Als je dag aan puberen krijgen van je oude broer en drama je horen denk ik ja niet. Van, dat hoeft niet meer nee, ja. hoe vonden jouw zusjes het dat dit boek nou verscheen en je broers ik weet je of je ouders nog leven mijn ouders leven niet meer nee. en uh, toen het eerste verhaal van de veepirrogers kwam toen ja. wisten natuurlijk dat ik daarmee bezig was ja. en drie dagen voordat die gids uitkwam toen hadden wij een familiedag die was toevallig dit jaar bij mij in Amsterdam toen had ik het verhaal voorgelezen ze kwamen niet meer bij ze vond het echt zo leuk ja. En uh, dat vonden ze leuk. Met kerstmis heb ik weer verhalen gepubliceerd in de vpro over het kerst, uh, kerstdiner en de kerstsituatie en de kerstgedoe. En dat vonden ze ook erg leuk, want zijn we zijn ook nog samengekomen. En die andere verhalen die in het boek staan, die kennen ze nog niet. Dus dat is voor hun nog een totale verrassing. En ik hoop dat ze het leuk vinden. En ik het zou wel, denk toch? dat ze het leuk vinden. Maar je weet het nooit zeker, want er kan altijd wel wat ongemakjes nog zitten van <laughs> ja. vroeger. Ik weet het niet. Mag, mag ik vragen of je zelf kinderen hebt? Ja, en? Twee. Twee? Wat twee staat er aan de hand? De vrouw zou er nog wel wat meer willen, denk, maar ik heb er maar twee. En mijn twee zonen, 16 en 14 nu. Ja. En die zou nog best graag een klein broertje of een klein zusje willen hebben. Maar dat zit er niet meer in, denk ik. Nee. nee. Maar, dat, dus je dacht niet, dat was zo leuk, zo'n groot gezin. Dat gaan we zelf ook eens op touw zetten. Ik nou, dacht wel, Het was heel leuk. Maar ik dacht niet van nou ja, ruimte en werk en andere praktische ja. bezwaren. Uh, het is eigenlijk toch een beetje een onverwacht debuut, hè? Dit fijne familie. Zit er nog uh, uh, meer in de pen? Uh, of, uh, of zeg je, nou ja, dit, dit was mijn verhaal? En... Nou, als, als het blijkt dat veel mensen het leuk vinden... dan denk ik dat er nog wel iets in de pen zit. Dan weet ik niet wat dat gaat worden. Misschien beste buren of zo, of uh, collega's, of iets totaal anders. Ik heb geen idee. Nee. Eerst kijken hoe dit... Want het boek is net uit. Ja. En nog bijna niemand heeft het gelezen. Nee, wij hebben het gelezen. Ja, en uh, de... je gaat voorlezen? Heb je een manuscript uit? Ik ga morgen uh, voorlezen op manuscripten en ook een beetje signeren. En donderdag wordt gepresenteerd. En het is al te bestellen op, onder andere op de site van vpro.nl. Okay. En straks in alle boekwinkels. Dank je wel voor je komst. Hugo, hoe horen u? Schrijver van Fijne Familie, verhalen uit een groot gezin... verschijnt dus bij uitgeverij Thomas Rapp volgende week. Ook via onze site kunt u daar nog weer informatie over ophalen. Wat is er zometeen? Kamerbreed. Ja, wie hebben ze, Peter? Nou ja, het is komen uit de Openbare Bibliotheek... dus wij kunnen hier nog rustig even doorkakelen... Uh, openbare ja, nou. bibliotheek in Den Haag ja precies en de, de, met de verkiezingen in de aantocht vanmorgen de strijd in het midden met pvda de A lijsttrekker Diederik Sansom en CDA-collega Siband van Haarsma Buma wij zijn er volgende week weer yes tot dan samen thuis samen trots.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 onderzoeksjournalisten over hun vak. Er is paniek bij de PIVA en de UEFA. En er is totaal geen kennis van zaken bij de mensen op het veld. Argus straks, van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Geen Q-koorts, maar minder stallen. Kies Partij voor de Dieren.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 Dit is Radio 1.